Eerder had Erdogan zijn achterban opgeroepen om de straat op te gaan... om de staatsgreep in de kiem te smoren. Op tv-beeld is te zien hoe vanmorgen tientallen opstandige militairen... met de handen omhoog de Bosporusbrug in Istanbul aflopen. De brug was gisteravond afgesloten door de koeplegers. Volgens de getuigen zijn er op de brug soldaten die zich al hadden overgegeven... aangevallen door erdogan aanhangers De politie greep in om de soldaten te ontzetten. Wie er achter de opstand zit is nog niet duidelijk... Erdogan wekte de indruk dat zijn aartsvijand, de islamitische geestelijke Gulen, erachter zit. Gulen woont in de VS, hij heeft de beschuldigingen tegengesproken. Ook in Nederland zijn duizenden Turken de straat opgegaan toen ze hoorden van de staatsgreep in hun land. De meesten verzamelden zich bij het consulaat Rotterdam, waar ze leuzen riepen en het volkslied zongen. Ze riepen de Nederlandse premier Rutte op om de staatsgreep in Turkije te veroordelen. Een tv-ploeg van de NOS werd belaagd, een cameraman werd geslagen en een auto werd beschadigd. Ook bij het consulaat in Deventer waren veel Turken op de been. Veel Turken in Nederland zijn Erdogan-aangangers. In de loop van de nacht werd het rustiger en gingen de meeste de Turken weer naar huis. Het weer bewolking en in het noorden kans op motregen. Overdag wordt het droog, wolkenvelden, ook af en toe zon. En het wordt vanmiddag 20 tot 23 graden. Vanaf morgen elke dag een beetje meer zomers. Dit was het NWB. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB.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 Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook gehoord op zaterdag. Zin in Zandvoort, Zandvoort yes! is zin in ZFM. ZFM. Met nu, Toebak leeft. Ja, Toebak leeft op de radio. Het is even naar uur. Potverdorie zitten die gasten van Toebak leeft en nou alweer. Ja, dat is toch prachtig? Alles komt samen op dit moment. Echt geweldig. Nou, ik vind dat uh, geen goede zaak. Ja, ik vind die moet je strenger in de gaten houden. En dat mag, ook, jongens, mag ons strenger in de gaten houden. Wij doen geen rare dingen. Het is vandaag een nationale feestdag natuurlijk. Wel een beetje raar. Ja. Weet je ook niet dat het een beetje raar is... na al die gebeurtenissen de afgelopen week? Ja, dat kan allemaal niet. Gewoon. Dat kan allemaal niet. De slingers in de... In de, noem je dat, in de studio als mensen meekijken op de webcam... die denk ik van, jezus, zijn die, aan, nou? zijn die aan het vieren dat, uh, dat Erdogan nu van de troon wordt gestoten. Ja, ja vind je dat. Welke idioot heeft bedacht dat het handig is om twee vlaggetjes in mijn gezicht te hangen? Ja, ik denk, nou, dan kan gaan je een, zitten, een beetje afgedekt worden. Ga zitten, Ja, ga dan zitten. Ja, Kom goed, je gaan beter gaan uit. Maar goed, ja. uh, nee, gisteren was er natuurlijk een staatsgreep in Turkije. Was gisteravond, de... hè? Ja, gisteravond. Avond, half elf tot een uur of twee ja. en nu schijnt dat... Erdogan het weer een beetje over heeft genomen. En Gulen of zo die zit in Amerika en die heeft het aangestuurd. Hoewel hij zelf heeft ontkend dat hij er niets mee te maken heeft. Dat hij het ook veroordeelt. Fout. Die staat greep. En uh, wij in Europa dachten, nou shit. We hebben net goede afspraken gemaakt met Erdogan. Wat er dan met, hij je altijd uit onze hand. Gewoon. Wordt hij, wordt hij van de troon gestoot. Maar nou, ik gestoot ben, is niet waar. Ik dat, ben toch wel een beetje ik zou het fijn vinden als hij van de troon af... Ja, maar ja, met een... moet helemaal... oh, ik wel uitkijken wat ik zeg natuurlijk. Ja, oh, ja. het is heel gevaarlijk. Uh... Maar goed, uh, ja, we, zo, zover we mij de hand hebben laten eten... en verder ook die, diegene die het over zou nemen. Ja, de regering of uh, de, de, het leger. Weet je helemaal niet waar je naartoe... Uh, wat je daaraan hebt natuurlijk. Dus uh, breekt die vluchtelingenkampen dan maar op, denk ik. Daar, hè? Ja, de, de, de ja moeten er ergens heen. De vlagjes hangen daar niet voor. Nee, de vlagjes hangen namelijk voor die mevrouw. Onze vrouw hier in de studio, namelijk. Ze is jarig! Oh, dankjewel. Oh, dankjewel, lieve! Wat een overweldigend gevoel! Ja, ook even een uh, toepassend plaatje erbij. Echt zo'n hele oude. Ja, die hoort er wel <laughs> ik, bij. Hoort er ik, wel voel wel. Me, ik voel me wel jong naast je. Ja, ja, ja hè? 35? Ja, zoiets. Daarvoor voorkom je uh, ja. ook. Uh, Elke nee, week. ik ben 15 geworden, want het leven begint bij 40. Nee, nee ik zat even te rekenen. Ik kan me nog herinneren dat je 50 werd. en dat we het vierden in een andere studio. Ja, Jawel. in de studio, hè? Ja, ja en, oh, ook denk... per zaterdag. Ja, dat was ook op een zaterdag. Ja. Ja, en toen was je. nu je bent 54, toch? 55. 55. Ja, daar zit een schrikkeljaar bij, hè, natuurlijk. Ja, ja, dat is oh, ja. Waar. dus als het goed is, bij 60 vier ik ook in de studio. Ongelooflijk. <laughs> Dus is dus ieder jaar. Waar, nou, weet je waar je aan toe bent? Ja, dat is wel ja. handig, ja. ja. En mijn verjaardag hebben we ook al in de studio ah, gegeven. Ik moet oprecht zeggen, ik had je niet gegeven. Nee. Nee. Oh, nou, oh, dankjewel. 70 oh, gewoon oh. meer in de buurt. Ja. <laughs> Jezus. Nou, hier word ik echt dat, helemaal opgelekt van. Dat, dat, dat zeg ik er niet bij natuurlijk. Ja, precies. Ja, ja. Goed. We hebben vandaag de weer grote verjaardag. Die gaan we straks nog ook aan je allemaal even voorlezen... en stukjes ja. laten horen wat ze eigenlijk allemaal gedaan hebben. Maar eerst maar zo mofje muziek dames en heren. Jawel, al die ellende van de afgelopen week... Hey, is het is toch altijd weer fijn om ongedeerd thuis te komen. Dat denk denkt van, ah, ik ga gewoon naar huis. Lekker in mijn eigen kornetje leven. Dan vergis een collega die vroeg, is er iets gebeurd in Frankrijk? Ik zei, ik weet niet, joh, iets met een vrachtwagen. Maak je er niet te druk om. Komt allemaal wel goed. Ja. Alabama, Arkansas. I do love my mom, pa. Not the way that I do love you. You're the apple of my eye. Girl, I never loved, won't To buy chocolate candy, Jesus Christ ain't hey, nothing please me, more. Let's go home, Edward Sharp en de Magnificent Zero hier in de zaterdagmorgen. Een plaat die je heel vaak voorbij hebt horen gaan bij een reclamespot. Voor ja. mij was het een uh, dat bouwpakket, uh, het winkel, Wat je het al, al Bouwpakket vreselijk oh, vindt. Wat ik van afschuw. Maar goed, Edward Sharp maakt wel hele leuke muziek. Ze maakt ook een beetje hele maffe muziek. Ook videoclipjes. Je moet je maar eens even googlen. Dan krijg je soms hele rare dingen van Hij ja, wordt er wel vrolijk van. Je wordt er van. Deze je plaat wordt vrolijk. Maar Ho hey, dat is ook zo'n nummer wat je zo gezellig maakt. Ho hey. Oh, nee. Nee. We hebben het nog ja. steeds over uh, natuurlijk, uh, wat er allemaal gebeurde in Frankrijk. Ja, Dit is nice. Nee, het is nice. Je moet het anders uitspreken. Oh. Oh. Oh. Nog één keer, probeer het? Het nice. is niet nice. Zo moet je ja, oh, oh, ja, het, nou, het is niet nice. Het is uitspreken. Dat maakt Het was natuurlijk zo. wel een, een lonely Wolf. Oh, en het heeft echt uh. niks te maken met Isis. Hou eens uh, ja. op. Hey, maar dat, die... Ik vond het zo verbazingwekkend. Want ik zag dat op Facebook en zo, allemaal voorbij komen mensen ja. die van... Ja, en, uh, ISIS op. een ISIS heeft aanslag gedaan. Er zijn gewoon nieuwsites die gewoon uit het niets meteen uh, neerzetten. Uh, ja, hoe weet het? Uh, uh, terroristische aanslag door uh, um, ISIS, ISIS-terrorist... ISIS ja. uh, ingereden met vrachtwagens vol met explosieven. Nou, ja, dat hoorde ik ook nog, ja. Ja, ja. Nou, uiteindelijk bleken er wel wat uh, granaten en... Uh, uh, pistolen, machinegeweren dat soort dingen... Yeah. in de truck te liggen. Ja, maar maar, maar, ook weer maar die, nee. waren, die waren nep. Die waren een nep ja, het ja, is dus maar vandaag een beetje in het nieuws zitten kijken. Zoiets. Het schijnt toch een man zijn die redelijk van het pad af zijn is geweest. Geld schulden, losse handjes had. Had ook wel een beetje problemen probleem met justitie en meer van die ellende. Ja. Dus het was gewoon echt een, een loser. En die wilde voor mij een verhaal halen. En ik heb ook die beelden nog zitten kijken naar... Al die slachtoffers ook oh, echt helemaal naar. Ik word er helemaal naar van als ik er naar kijk. Ik ga het vertel Soms krijg je ook van die beelden naar je toe, dat je denkt van. Ja. Moet dat nou? Moet en ik dat moet nou? ook een begin. De NOS ook een beetje, denk ik, van hou eens op met het sensatiegedoe. Ik hoef al die verhalen, die details, hoor, hoef ik allemaal niet te horen. Weet je wel? Ik vind het allemaal heel erg. En ik leef, probeer ook mee te leven. Want hoe moet je meeleven? Dat is ook wel zoiets vaag. We leven allemaal mee. We roepen het, maar hoe doen we dat? Dat weet ik ook niet precies. En ja, dan Neno Maar iedereen bij interview op staat, dat heb je gezien. Wat heb je gezien? En wat gaat er door je heen? Denk ik, ja, hou eens op. op ja. Ja. Nou, ik, ik moet heel eerlijk zeggen, er, er, er gaat helemaal niet zo heel veel. Nee. Meer uh, afschuw. Het, het, ja, je schrik en ik, denk, what fuck man, wat is dit voor raarigheid. Eerst, ik keek om donderdagavond, kwam ik laat thuis, om 12 uur, keek naar de televisie, dacht van, zijn het nou Nederlandse wagens die ik daar zie? Oh, nee niet. Oh, gelukkig, het is het buitenland. Nee, dat is niet waar, maar ik had wel even, ja, jezus, wat is dit voor raarigheid allemaal? Maar ja, goed, ik, laten we ik het niet... Ik moet eerlijk zeggen, mijn eerste reactie was, oh, is het weer zover? Ja. En dat... dat, dat, dat is Eigenlijk best wel een ernstige reactie dat je ja. nu al zo gewend bent aan ja. het feit dat er een, een terroristische aanslag wordt. Gegeven. Er is natuurlijk ook een hele mooie foto gepubliceerd van die mensen die met de lucht bent naar het strand te lopen. Ja, ja, <laughs> ja. dat is ook naar die tsunami dat mensen daar ook verder ja. op uh, gingen zitten. Dus ik denk van, hey, hallo, ik, zeg, ik, kom, net, ik, kom, ik kom net uit kom net en mijn beste, ik wil gewoon even lekker op het strand. Neg, kan ik hier langs? Wat is er voor ellende hier? Nou ja, goed, hou eens op. Ja, zo, maar ik, ik heb ook echt op vakantie, ik heb een hele zware week achter de rug. Hou ze op met die ellende hier. En, uh, nou ja. goed, nou, uiteindelijk zijn ze niet op het strand geligd. En hebben ze dus ook al uh, respect voor wat er allemaal gebeurd is. Nou, goed, ik hoop echt dat... Meer uh, niet dat, dat weer we dit... ze er zelf niet bij waren. Ja, dat is ook waar. Ja, die verhaal hoor je ook allemaal... Ik had erbij kunnen zijn. Ik had erbij kunnen zijn. Ze betrekken het allemaal weer op zichzelf. Ja. Oh, ik had er erbij kunnen zijn. Ik had vijf minuten... Uh, was bijna dood. Ja. Ja, wat is dat dan? Ja, ik weet niet wat ik daarmee moet. Maar goed, ik, het is allemaal wel afschuwelijk. En hopelijk kunnen ze dit soort dingen een beetje voorkomen... door meer roodbloks te plaatsen, weet je wel. In Nederland hebben we het ook gehad met de 30, 30 april... Ja, in 2009, Apeldoorn, hè? Apeldoorn, 2009 nou, was dat? 2009. Ja, ja. Toen riep nog niemand dat het iets is was. Nee. nee. Nee, nee. Maar het lijkt wel... en Charles Groenhuizen had gewoon een punt... de terroristen en de media hebben maar één ding samen... Ja. en dat, dat ze alles erger willen maken. Nou, dat is gewoon ook zo. Oké. Okay. Nou... nou ik zeg gewoon, het is een moordaanslag. Klaar. Meer niet. No. En ook niet minder. Dat is het ook. En ook niet minder. Nou goed. Het is dus, uh, Toepak Leeftijd Straks hebt ik nog uh, wat uh, leukere berichten natuurlijk. Maar eerst hebben we hier de nieuwe single, van Good Charlotte. En laat ik hem eens van, gewoon helemaal vanaf het begin draaien. One promise, we made it. We said we'd never break it. Don't look down, be honest. Tell me, has it changed?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 I'm going to the beach. Can you do my bikini line? Oh, Absent Mind. En daarvoor nog goed Charlotte, de nieuwe single. Oh, wat een geinigje muziek hier allemaal. En dat heet Life can Get Much Better. Can't Get Much Better. Oké. Okay. Nou ja. Het kan dus niet beter worden. Ik weet niet of iedereen daar momenteel mee eens zijn. Momenteel zitten oh. we echt in een, een, een oorlogsgebied of zo. Maar ik hoorde pas geleden weer iemand erover. Die zei wel zelf van... Ja, maar eigenlijk valt het wel mee met de oorlog. Want als je kijkt hoeveel slachtoffers er zijn gevallen... per oorlog uh, over een jaar... Is het, hebben we eigenlijk de minste oorlogen. Alleen, ja... Ja, de media het, zoomt het helemaal in... en maakt er iets een spectaculair van... maakt er een soort speelfilm van. En daardoor lijkt het veel erger. Maar eigenlijk valt het allemaal wel mee de laatste tijd met de oorlog. Dat is dan toch weer iets raars om te zeggen. Maar, ja, oh, maar nou, het is wel zo. Ja, statistisch gezien schijnt het allemaal wel waar. Dan zijn... Het, ja goed, nog even andere berichten. Is, is er nog iets anders dan alleen dat oorloggedoe? Ja, uh, we hebben, zeg maar... De, de, alle problemen in de wereld zijn opgelost. Um, mensen zijn weer sociaal. Ja? Mensen zijn weer... Um, um, hoe weet het het uh, uh, uh, Losse probleem. Uh, vinden lijken. Yes? Uh, ja. Zijn, uh, zijn weer aan het lopen. Gaan weer naar buiten. Oh ja, ik weet, het, ja, ik weet waar je heen gaat. Ja, ja. Lopen onder auto's, dat is dan weer wat minder. Maar goed. Ja, ja, zeker. Nu. Uh, ik heb ja. het over Pokémon Go natuurlijk. Ja, ik, ik was, zat uh, afgelopen donderdag in een kroeg. En er zaten ook uh, een generatie. Nou, twee generaties jonger daarmee. Die zaten er ook laten zien wat ze allemaal hadden gevangen. En zo. Ja, mijn generatie. Het is, het is heel grappig. Dat heeft Nintendo heel goed gedaan. Die hebben net zo lang gewacht huh? dat zeg maar. Mijn generatie net. Um, ja, net dat sen sentiment, zeg maar, terug willen. En oh, okay. dan hebben ze dus dat Pokémon. Eerste generatie Pokémon. Yeah. Ja, die mensen, die hebben allemaal zo. Oh, dat Pokémon. Oh, daar heb ik vroeger als kind altijd mee gespeeld. Vroeger. Oh, dan ga ik het toch proberen. En... Vijf jaar geleden. Dan ben je erin gezogen? Ja. Vijf jaar geleden, nee. Dat, dat is dus... al tien jaar geleden, denk ik. Ja, nou, ik denk wel, denk wel meer. Toen zou ik op de basisschool dan was ik tien, twaalf. Oké. Okay. Uh, nou. Nou, vijftien jaar geleden dan? Ha, ja, zoiets, zo, ja. ja, zoiets ja ik bedoel, maf is dat. Dat klinkt voor ons echt van gisteren, maar dat is voor mensen echt heel lang geleden. Dat ja, wel. Nou, voor, ja voor, voor onze generatie is dat lang geleden. Ja. Kijk, voor jullie is 15 jaar, ja... Gisteren. Oh, gisteren ja. is dat zo voor... Ja, maf is dat. Maar goed, eh... Uh, ja, hallo, ja, kom, jij moet kom, niet praten. Jij bent, jij bent zo oud, ja. weet je. Ja, dat is echt wel waar. Je bent nu 55... En 15 jaar geleden was je nog 40. Toen was je nog jong en En, en, kwiek. Uh. en het maf is, je gaat nu op naar de 60 gewoon, hè? Huis oh, zo. Ja. Oh, ik, oh, ik moet op. zeggen, pas geleden was ik bij mijn, mijn schoonmoeder op bezoek en die heeft een rolstoel van die slechte been. En uh, af en toe gebruikt ze die rolstoel en toen zegt mijn uh, dochter, uh, pap. Ga er als even in zitten, dan ga, ik, ga je rondrijden. Ik zeg: Leuk, kom ik was vast een beetje oefenen. En kan jij ook vast oefenen, want jij gaat ook voor mij zorgen? Dat is de, ja, deze dus generatie gaat voor heerlijk, de oude zorgen. Dus kan je vast een beetje oefenen. Dus ik rij zo in die wagen en ik doe ook net alsof ja. ik niet helemaal lekker ben. Heb ik niet heel veel moeite mee om dat te doen. Natuurlijk. Dus op een gegeven moment werd ik in de lift gezet. Pap, ik breng, u even, ik breng je even naar de, naar de kelder. Ik zeg: Ja, daar ga ik uiteindelijk toch naartoe, dus breng me daar maar naartoe. Ja. Dus ik zat in die, in die lift en ik keek naar mezelf in een spiegel dacht oh jezus. Met de foute belichting, waarschijnlijk ook. Dat hadden ze nog niet goed gedaan en slechter make-up. Wat zag ik er oud uit in zo'n rolstoeltje? Oh, oh, oh, yes. Heb jullie eens een selfie gemaakt toen? Nee, dat heb ik me achterwege gelaten. Ja. Ja, het is wel zeg maar jullie schuld, hè? Want jullie generatie heeft ja. niet genoeg voor jullie, voor jullie ouders gezorgd. Ja? Waardoor er niet genoeg geld over is, waardoor wij wel voor jullie moeten zorgen. Ja, maar is, uh, hadden Voorlopig ze... heb je nog helemaal niks op die bank gezet, ja? Die grote bank, zowat. Hey. Kijk, als je nou al veertig jaar werkt, dan mag je klagen. Maar oh, nu... Recht dat weer. Oh, oh, ja. Jullie hebben aan de opbouw van Nederland gewerkt. Ja. Dus dat hoor je ja, na de oorlog heb ik geholpen. Oh, ja. dat ja. Mijn ouders kunnen altijd kwaad. Ja, ja, nee, ik ben nee. wel al dertig jaar het, uh, in die kas aan het stoppen, ja. Ja, nee, mijn, het, het ja, weer. Nee, ja, ja. nee, vaard, nee ja. jullie generatie heeft het kapot gemaakt. <laughs> nou, jongens, dat we even weer <laughs> even op één lijn komen... Gewoon en over iets onbenulligs te praten... hebben we nu een of een lullig berichtje? Dat je ja, denkt, ik heb nu een heel lullig berichtje... want je had het net over Pokémon... maar er is een Pokémon Go speler op staande voet ontslagen ja, ik had oh. het gehoord. Ja, ja, ja. Hij, hij was uit Nijmegen. Hij was meer tijd uh, aan het spelen met Pokémon Go dan aan zijn baan. En hij was al diverse malen gewaarschuwd, zei zijn baas. En vandaag was gewoon de maat vol. Hij was, uh, hij zat, hij was voor een, een klusbedrijf was hij bezig. En hij krijgt waarschijnlijk wel een tweede kans bij een ander bedrijf. En hij zegt: Ik ga ook een bakje koffie met hem drinken. Want jongens krijgen bij ons altijd een tweede kant, kans. Maar sinds de hype rond Pokémon ging het helemaal verkeerd. In plaats van plinten zetten, ging hij beestjes zoeken. <laughs> Achter dus, uh, de plinten? Ja. <laughs> Achter deze print zit ook wat gewoon. Ik heb de vingers die het opmerken, verslag, ontslag melden op Facebook. wilden de naam van het bedrijf niet noemen. Ja, Oké. Okay. Uh, wat ik. Voor mij is dat helemaal geen uh, geldige, juridische reden om iemand op staande voet te ontslaan. Jawel, ja. als iemand komt die op social media zit, ja? is dat een reden. Vaak staan dat in de... staat het in de huisregels. In het de hele kleine lekjes. De huisregels. Ja, de huisregels. Het is de bedoeling dat je, je mag best heel even op internet kijken, maar je mag niet gaan shoppen en dat soort dingen. Nee. Hij uh, nou, was op een gegeven moment, uh, de plinten haalde die gewoon van de muur af. Kijk, die zit er ook eentje echt joh. Hé, hey, maar die, die, hey, die verschijnt niet op mijn scherm. Oh, dat is een rat. Die moet ik niet pakken, geloof ik. Ja. Nou goed, straks meer wetenswaar. En ook de Sandsportse berichten zitten weer aan te komen. Het is bijna bij half negen. Nederlands beentje, Bombay, en het heet de Gold Rush. Gold Rush, Bombay. Ik, ik, vroeger heette ze dus anders, maar dat heb ik al weer Ja, dat is lang geleden dat ik dat heb uh, gelezen. Goed, Bombay dus en Gold Rush. Ja, toen we dat denk aan de tijd dat ik in Australië was. En daar heb ik ook geprobeerd goud te vinden. En niet eens zo lang geleden is daar ook een hele grote klomp goud gevonden. En dat was geloof ik is het, drie ton waard of zo. Het dus was echt gigantisch. Het was is een stuk van goud. Dat hij met de speciale metaaldetector had hij gevonden. Die konden echt heel erg diep. Dus, uh, want daar hadden ze al eerder gezocht. Goed is hij. Oh man, ja, het is de ja, Zandvoortse ja. berichten. Tijd voor de Zandvoortse berichten. En ik zie dat jij wel heel spectaculair is gevonden. Ja, hè? nou zeker. Want er was grote verwondering bij de inwoners van Zandvoort Toen ze vrijdagochtend ontwaakten. Want op het strand staan reuze grote voetstappen in het zand... die richting de duinen lopen. Gij en ik heb uh, een foto ervan... Uh, ik heb het even op uh, onze social media... Facebookpagina geplaatst. Yeah. Want wie of wat er vannacht ook aan land gekomen is... is niet meteen duidelijk. Nee. Maar de voetstappen hebben een afmeting van 3 bij 6 meter. Yeah. En uh, sommige inwoners van Sandvoort... beweren vannacht zelfs kleine aardbevingen gevoeld te hebben. <laughs> yeah. Maar ja, vreemd genoeg ook... blijkt hetzelfde gebeurd te zijn... op het strand van Oostende in België gisteren. Oh, okay. En de reuzen. Goedstappen komen slechts één week voor de bioscooprelease van de GVR van Steven Spielberg. Het is een Lonely Wolf denk ik, ja. ik denk dat dat het is. Ja, de, de, de GVR staat voor grote vriendelijke reus. Oh ja, die ja. En die heeft misschien wel een bezoekje gebracht aan ons land om, om prachtige dromen te bezorgen aan de Nederlandse kinderen. Of was er een slechte reus? Volgende week komt er meer over dit mysterie. Ik dacht even zelf van, dit is toch geen 1 april. Maar dit is wel nee. weer een grappige actie. Show. Ik vind het een leuke actie. Dit is een leuke actie. En zien er ook echt ontzettend goed uit. Ja. Vrijwel alle straten van voor geldt de maximum snelheid van 30 km per uur. En volgens de gemeente Verkeers- en uh, Verhoersplan -ver -ver -ver mag er alleen in ontsluitwegen. Of ja, de randwegen, de Hogeweg en de Kostverloren uh, en de burgemeester van Alphenstraat uh, maximaal 50 km per uur worden gereden. Maar ja, het wordt niet echt uh, gehandhaafd. Waardoor ja, het wordt steeds uh, overschreden. Wordt te hard gereden. En nu gaan ze, hebben ze grote spandoeken opgehangen. Om mensen op de attenderen dat het, het moet omlaag, die snelheid. Het is geen racebaan. Het circuitpark is daar. En uh, nu gaan ze dus ook strenger handhaven. En uh, we hopen dat dat dan, dan helpt. Ik moet zelf zeggen, okay, ik rij ook altijd soms wel een beetje te snel, hoor. Nee, ja, ja, ik, uh, ja. oh. ik had vanochtend ook. Ik dacht van, oh. jongens, 40. 40 of 60 weg? Kom maar. Ja, ja. En dan rij je hier die rotonde over, en dan geef je gas. En dan denk je: Ja, hij heeft helemaal geen, heeft helemaal geen nut. Nee, nee, nee, dat is twee, twee stappen, en dan kan je hem alweer parkeren. Ja. Goed, wat zijn er weer berichten? Ja, uh, vier jonge dames uh, waren donderdag rond. Uur, of, uh, sorry, rond 5 uur uh, met een sub bij watersportcentrum uh, de spot de zee opgegaan. Yeah. En uh, om 7 uh, uur s'avonds uh, waren ze nog niet terug en waren ze uit, ook uit beeld verdwenen. Uh, tijd voor de Sandfoortse reddingsbrigade om uh, in actie ko te komen. Echter, dit was niet een, een waar gebeurd iets. Nee, het was wel waar gebeurd, maar ja. het was een, een oefening van de reddingsbrigade. Dus ze ja, hebben met ja. uh, groot materiaal uitgedrukt... Uh, hoe heet dat? Uh, helikopter erbij, alles in uh, Ja, ik zag het. Echt spectaculair. Ze hebben ja. echt een tijdje gezocht en uiteindelijk hebben ze ze gevonden. En uh, ja, nee, het is een goede oefening. Goed, om meer Sandvoortsberichten. Ja, De, de duizendste bezoeker is geconstateerd bij die uh, tentoonstelling van Jood Sandvoort. van okay. 1881 tot 1951. Dat was donderdagmiddag, vijf voor drie. Een uh, troongeroffel. En uh, de, de duizendste bezoeker was Dirk Heine uit Stritz, uit Duitsland. En uh, ja, de, de tentoonstelling mag niet mopperen over belangstelling... want uh, ze zijn beperkt open en, dan, en nog maar drie weken. Dat zegt toch wel wat het betekent. En heel toevallig ben ik afgelopen zondag ook geweest. Ja. En ik vond het toch wel heel indrukwekkend... ook dat je ziet hoe de gebouwen waren. En die, de, de, de, de Joodse mensen die hier gewoond hebben... die hebben zo enorm veel geïnvesteerd in, uh, in Zandvoort. En die hebben ook zo'n prachtige grote uh, hotels neergezet. En die zie je dan op dat moment uh, foto's. En je ziet ook het een en ander op schaal staan. Ja. Dus uh, ik zou zeggen, als je nog de kans hebt... hij is tot 25 augustus nog open. Alleen maar woensdag, zaterdag en zondag... tussen 2 en 5 Dat uh, draait volledig op vrijwilligers. Maar de, ik vo, ja, ga erheen als je de kans krijgt. Want het is echt de moeite waard. Oké. Okay. Nou, ook nog een stuk de klant lezen in de klant. voor zijn klant, ook de, de, de, de, de gebouw Nieuw-Noord. Dat het uh, bijna afgerond is dat uh, Hemubo, heet je dat, heet dat zo? Hemubo? Oh, goed. Dat is een, een, een bedrijf die eraan gewerkt heeft. En uh, mensen hebben wel een tijdje last gehad. Maar uh, ze, hebben straks, ze hebben nu straks een grote balkon. En ook de, de kosten die ze hebben gemaakt op de verbouwing... worden niet verrekend met de huur. De huur blijft oh. laag. Dus dat hoor je niet oh. vaak. Want vaak gaat de huur dan toch een klein stukje omhoog... En dat zet de deur open om volgend jaar nog maar weer eens een vroegentje door te voeren. Nee. Dus dat, dat wil niet zeggen dat het volgend jaar nou niet goed wordt. Maar goed, het is, uh, het is, vrij snel is het uh, gerestaureerd allemaal, gerenoveerd. Dus daar zijn ze wel erg blij mee. Deze flatgebouw... Waar staat deze flatgebouw weer? Uh, het is van woonstichting De Kei natuurlijk. En die kwam af en toe was eens een beetje negatief in het daglicht. Hè? Ja, dat klopt. Ja, ja, dat was niet altijd ja, heel positief. Ja, ik ben nu natuurlijk jarig en dan ontvang ik zomaar telefoon. En ik, omdat ik jarig ben, neem ik hem aan. Oké. Okay. Ja, goed. Dit is de groene flat in de Celsiusstraat. Die werd als eerste aangepakt. Goed. Nog uh, meer zonder berichten op. Gaan nee, dat, uh, we muziek, gaan door naar de muziek. We gaan door naar muziek. Jawel. Ja. American Artists ja. hebben een nieuwe serie uit. En dit staat erop. What we live for. En dat lijkt op ja, je weet het video, van radio, Star. Yo, that's where we're living for. That's where we live for from the American M. Um, American Artists ja misschien wel de moeite om dat uit te spreken. daar leven we nou precies voor. Hè. ja, maar waar leven we nou precies voor? wat is je doel in het leven? <laughs> als je voorbij de 50 bent, dan denk je zelf, oh, zo'n diepzierig gelul, joh. Hey, <laughs> als je boven de 50 bent. Waar le lees, wat je nou dan precies het voor? is het eigenlijk voorbij ja, ook, hè? ik lees, ik, af en toe had ik een uh, prestasierep op, op een groep die zegt dat, ja, ik ben altijd een beetje op zoek wat nou precies, waar, waar, wat is mijn doel in het leven? Ze zeggen dan, zeg joh, maak je niet te druk, zorg dat je op tijd komt, dan ben ik al dik tevreden. Mm. maar goed, ja, je moet je doel soms iets hoog stellen, joh. Eh? Zorg dat, dat je een beetje lief bent voor je medemens. Eerst voor jezelf en dan voor je medemens. Jezus, wat ben ik oud op die foto? Wat Ik zie een foto op Facebook van mezelf. Oh, nou ja, dat maakt dan, ja, dat niet uit. Laat ik niet te veel op praten. ook kijken mezelf. hoor, hoe oud je bent op die foto. Als, jij, als, je, als je toch terug wil uh, in de in future. Back, back to, to the, the future. future. Yes. Uh, je kan de, een DeLorean uh, kopen. Ja. Yeah. Voor uh, 39.500 euro. Hij is helemaal aangepast aan... Uh, aan, aan ja, hoe die auto's eruit zagen in Back to the Future. Ah, oh, leuk. Dus dat is wel heel tof. En... En hij is te koop in Beverwijk, dus je kan er even langs. Echt waar? Komen. Ja. Oké, okay. en de, de, de, de, de deur gaan open en gaat hij dan ook zo de lucht in? Nou, dat betwijfel ik. Where we go. We don't need no roads. Wat was er weer de one-liner die uh, Doc zei toen die lucht die schoot... Deel 2? Ik, ik heb deel 2 nooit gezien. E, nou het einde, oh. In de, het einde van deel 1 zit het al. Maar het begin van deel 2 natuurlijk ook. Dat hij dan de lucht in gaat. Waar we naartoe gaan, hebben we geen wegen nodig. We vliegen dan al. Ja, nou goed. dat is wel en zit heerlijk. In de zit zie er ook in. Zo, weet je wel. Die, die sukkerpasta er je wel? Er staan niet zo heel veel foto's bij. Nee? De, de, wat, is dat voor, wat is dat wat je nou zegt? Sukkerpasta? Ja, sowieso, ik spreek waarschijnlijk. Nee, het is niet meer iets met pasta. Maar uh, die zit tussen de, de, de stoelen in. En die kan je instellen. En dan ga je terug in de tijd. Oh, oh ja. ja. Ja. Daar hadden we het vorig vorige week nog over: dat er ja. uh, filmpjes zijn op YouTube waar je in één keer een auto tevoorschijn komt. Of je ziet zo in één keer iemand op straat lopen die zit, komt zomaar tevoorschijn. Dat zijn tijdreizigers. Oh. En die zitten trouwens niet in een DeLorean. Nee. Nee. Nou, maar misschien was die man in die vrachtwagen en die ook een tijdreiziger. Wat ben ik? Nee, het even. zou zo kunnen. Ik, ik was hem bijna vergeten, maar jij brengt hem weer naar voren. Ja, ja, nou goed, ja. als we dan toch erover hebben, wat zei Poetin er nou precies over? Ja. niet en Ik vind het wel een moeilijke taal. Maar het schijnt echt oprecht mee te leven met de slachtoffers, de nabestaanden van de slachtoffers in Rusland. En natuurlijk ook Rutte kon het niet laten om even iets te zeggen. Nederlands staat schouder aan schouder met Frankrijk. Ik heb mijn condolences overgebracht aan de Franse minister van Buitenlandse Zaken. Is, uh, dat is mooi. Hij op schouder aan schouder staan. Ja. Ja, ik merk wel dat hij veel naar, naar dingen geluisterd heeft, naar Barack Obama. Het tempo gaat omlaag. Oké. Okay. Rustig aan. Nou, ik heb me net Komt te realiseren: meer... van als er nou zoiets in de Rusland gebeurt, ja? dan horen wij het waarschijnlijk niet, dan houden ze het allemaal stil. Hoe bedoel je? Nou, dit kan toch ook gebeuren in Rusland? Dit soort dingen gebeuren ook in andere landen. Alleen. Dan dat wordt stilgehouden misschien. Dat, dat is niet zo groot nieuws. Maar het is nu Europa. Het is weer een Frankrijk. Het is natuurlijk de derde aanslag in Frankrijk ja. in korte tijd. Ja. En ja, dan ja, logisch dat er, er zoveel aandacht voor is. En er is ook een markt voor, zeg ik dan altijd maar weer. En die moeten we aanboren. Leuk. Ja, er is gewoon ja. een markt voor. Ja. Het is toch een, een goede Tot. fout. Een waar we naar zitten kijken. Ja, dan heb ik een ander leuk berichtje ja, over Frankrijk. Want we moeten af en toe gewoon leuk berichten. Ja, nou, ja. Een 70-jarige vrouw heeft maandag in het Franse Angoulême... een heel bijzondere plek uitgekozen om haar auto te parkeren. Ze wilde haar trein halen, verdwaalde... en stelde daar bolide vervolgens maar op het perron. <laughs> en uh, ze reed per ongeluk ook aan de verkeerde kant het station binnen. Ze kwam echt terecht op de parkeerplaats voor treinconducteurs. Ja. En daar mocht ze niet parkeren. Dus ze besloot verder te rijden. Stak het spoor over... En uiteindelijk parkeerden ze op het middelste treinperron. Als je dat nou bij haar doet, moet ze ook heel apart zijn. Ja, dat en de medewerkers me hebben zich uiteindelijk uh, ontwerpt over de vrouw. En een van hen heeft haar auto toch wel even naar een veiligere plek, uh, plek verplaatst. En ze kwam er zonder boede vanaf. Maar misschien was ze ook jaar een beetje in de warm. Oh nee, ze was 70. Oké. Ze hoorden wel dit, maar ze kregen geen, uh, geen boete. Geen bon. nee, nee, ja, ja. Ze daar goed. Dat ja, is toch wel heel bizar het hoor. Met de trein was gegaan. Ja, dat had beter gekund. Ja. In plaats van met de auto naar de trein, hè? Dat is wel iets anders natuurlijk. Goed, straks nog meer wetenswaardigheden. En kijk op onze Facebookpagina. Is hier weer even een nieuwe foto van ons. Sorry, ja, ik lach er een beetje op dat ik mezelf zie op de foto. En uh, hebben we eerst hier een mopje muziek. Zitten we kijken wat de gods Maar Natuurlijk, Switchfoot. Doe denken aan cake bij de zee, maar dat is het niet. Heet float. up so I can be She's got that feeling <laughs> It is nice Moonwalking on the sea van leeft. Ja, de wonderenwereld hier bij Tobak leeft. De floats van deze band Switchfoot. En uh, ja, afgelopen weken uh, ja, bereikt onze nieuws natuurlijk over Limburg. Dat hij nog steeds te maken heeft met ja, dat het daar kan overstromen. En dat 95% van de mensen die er woont. Maak, maak je ze toch helemaal niet druk om het allemaal wel? Ze zijn natuurlijk bezig bij de Maasdeur om daar zeg maar een groot nou, een verdieping te maken waar het water dan in kan stromen. Dat je een soort uh, reserve dingetje hebt. En uh, ja, dat zou dan een klein beetje kunnen schelen. Maar ja, mensen zijn er allemaal niet mee bezig. We denken altijd, het is allemaal goed geregeld. Maar dat is niet altijd zo. Nee. En natuurlijk, hoe langer iets droog staat, hoe meer het inklinkt. En uiteindelijk, als het dan gaat stromen, is het daar veel dieper dan het ooit was. Want het is helemaal ingezakt. Ja, ik wil niet in bank praten hoor. Nee, ik, ik ben niet zo van uh, dat uh, bang praten, maar het, het kan natuurlijk wel gebeuren. Het dreigingsniveau blijft hetzelfde als wat het nu is, substantieel. Een aanslag in Nederland kan voorkomen. Oké, okay, oh nee, dit gaat weer over een aanslag. Je dus het, ook weer, ja, het angst... ook weer inklinken. Kan ja. een aanslaggevaar inklinken? Ja, eh, nee, nou ja, daar nou wordt het heel moeilijk, hè, allemaal. Nee. <laughs> ik snap er helemaal niks meer van. Nee, dat is goed. Dat is Trust belangrijk. Je Maar je bent wel bang, hè? Ik ben ontzettend bang. Daar gaat het om. Dat is ja, Ik denk, ik blijf ook, inderdaad, dat had ik al een beetje. Ja? Ik kom niet op een gemakkelijk grote menigte en nee? dat is natuurlijk wel weer bewezen... Dat het inderdaad zo is. Ja, want als je het... inderdaad grote festiviteiten hebt. Van nou ja, ga even iets verder op hoog staan. Dat je een beetje overzicht houdt. En dan, uh, ja. en dan zie je het gevaar ook aankomen. Dan zie je het, het gevaar aankomen. En ja. dan moet je echt letterlijk hoog. Want het water kan ook nog uh, naar binnen komen. Ja. Goed. Ja, Vanuit het dreigende zandpoort Hier toe leeft op de radio. En ik zie daar... Ja. Jeugdig iemand, een man met een baard. Wat, een man met een baard? Oh. Zie ik daar bij zijn telefoon. Is Hoe het aantrekkelijk. Is het een device? Gaat hij iets activeren met... Oh, sorry, ik was even Pokémon Go aan het spelen. Oh, ja, dat dacht ik al. Nee, nou, nou. waar zit nee, hij? hier in de studio? Waar zit hij? Waar zit hij? Geen idee. Hij zit daar. Daar. Oh, nee, oh. Oh, nee dat is Jolanda. Ja, ik dacht ja, dat een zebra, zebra was. Ja. Oh, <laughs> zebra. Ja, ja, ja zebra. Ja, kan wel, ja. ja. Uh, nee, uh, uh, er is een, uh, een ernstig ongeluk gebeurd. Ja. Met uh, een, een, een zelfrijdende robot. Oh, niet uh, een, weer. Ja, een, uh, een autonome beveiligingsrobot heeft in de VS een, een jongetje aangereden. Yeah. En de ouders zijn uh, woest op de, op de start-up die de robot heeft gemaakt. Uh, ja, het gaat om de bewakingsrobot Nightscope K5. K5? Het uh, ding is 140 kilo zwaar. Oef. En hij reed het kind uh, zag hij over het hoofd. Yeah. Hij reed hem aan. Het kind viel voorover. Yeah? Uh, en toen hij er, uh, uh, bleef hij doorrijden. Oh. De ouders waren wel er, stonden erachter, dus die konden meteen het kind weg. Oh, Oké, okay, okay, okay, precies. Hij heeft er wat gram aan overgehouden. Oh, maar, het, is niet, het is niet dood of zo. Nee, gelukkig. Maar, het is uh, niet dood of zo, nee, maar, toch? Maar de, de ouders zijn wel woest en die uh, vinden dat uh, ja, de dat, uh, dat robots uh, verboden moeten worden. Maar die ja. keken overheen. Maar ik, ik, bedoel, ik heb een vriend die erg lang is. Ja? En, en dan merk je van, dan loopt hij gewoon. Maar dan komt er ook zo'n kindje. En die, uh, die kijkt gewoon uh, ongeveer een meter ver. En dan op een gegeven moment. Die loopt er dan bijna tegenaan. Weet je wel? Ja. Dat is zo grappig. Loopt er bijna tegen een rotsblok of zo? zo ja, iets ja, ja, ja, hij gaat er ah, niet ja. opzij in principe. Nee. Maar, uh, nee. maar uh, ja, ja. ja. En hij kijkt er weer overheen. Dus hij, hij moet inderdaad wel een beetje kijken. En dan moeten die robot, robots ook gewoon. Die moeten, ja. Dus net of hij zegt uh, met één. Die scannen in... van boven naar beneden ja, steeds. Weet uh, ja, de, ja, de robot heeft dus wel allemaal scanners. Maar schijnbaar heeft hij de het kind over het hoofd gezien, ja. ja dat ja. Toch, ja. Het is net of, of zeg maar twee-dimensionaal, drie-dimensionaal, uh, of die elkaar ontmoeten en elkaar niet kunnen zien? Een dooie hoek. Een dooie hoek. Een dooie hoek aan de voorkant. Dat, dat is raar. Ja, dus eigenlijk die grote mensen moeten eigenlijk gewoon spiegels gaan dragen, zoiets. Ja, misschien is dat een goed idee. Een aardig idee. Het ja. ja. wordt ook steeds gekker allemaal. Moet je met spiegels lopen? Die kinderen moeten ook met spiegeltjes lopen. <klaars> Nergens. Ja, die kunnen breken. Dus ja, als, ik, als, ik naar de, als ik met een spiegel loop, dan denk ik ja? dat, hé, hey, lekker ding. Ja. Lekker ding. Love yourself. Love ja, dat is heel belangrijk. Ik heb nog een leuk berichtje over Google. Ja? Want uh, er is een stuk van de wereld nog steeds iets in kaart gebracht. Ach, waar? En dat is op Wat de faroe eilanden dat is, Die eilandengroep zijn een paar stipjes in het Atlantische Oceaan... tussen IJsland, Schotland en Noorwegen. En uh, daar wonen maar 50.000 inwoners. En kennelijk toch niet interessant genoeg voor Google... om het wegennet in kaart te brengen met 360 graden camera's. Discriminatie. Precies. En het is ook nog wel zo, want het is een prachtig eiland... met mooie panorama's... En toevallig heeft dus dan een bewoonster, Dorita Daal-Andreassen... Die, uh, die heeft een lokaal toerismebureau. En toen heeft zij bedacht van, nou, er lopen zoveel schapen. Nou zijn er gewoon vijf van die schapen zijn nu uitgerust met camera's... en die worden door zonnecollectoren hey, van stroom wat? voorzien. Oh, fuck man, dit. Ja, ja en die eerste beelden zijn al handmatig op Google Street View geplaatst. En uh, ja, er hopen dus uh, door deze actie de aandacht van Google nu definitief te trekken. Yeah. Maar tot die tijd zijn er dus uh, op de site Sheepview in plaats van Street View. ik vind hem wel erg leuk, uh, al, al beelden van de schaapcamera's te bekijken. Ik zal zo even kijken en dan zal ik even een link uh, op onze site zetten. Maar wie nieuwsgierig is geworden? Dus uh, je, ja, zal... je moet concluderen dat het prachtige eilanden zijn... en het zal al niet lang duren eigenlijk... Dat ze waarschijnlijk spijt gaan krijgen. Want dan zijn die schattige houten huisjes inmiddels onbetaalbaar geworden. Ja, dat iedereen ja. ze verhuurt via ja, Airbnb. Ja, oh, die kan wel En is het eerste faroërse uh, schaapje overreden door een touringcar vol toeristen. Ja. Ja, dat kan allemaal niet sheep Ik vind het echt leuk. Om... Een schaap die wordt overreden door een toer. Nou ja, goed, oh, ja, God, ik krijg meteen weer beelden die ik afgelopen dagen, nou ja, afgelopen uh, twee dagen tot me heb gekregen. Ja, het is wel geniaal bedacht. Het zou nog leuker zijn als je op afstand ook zo'n schaap kon besturen. Ik wil daar even kijken. Ik ga daar even naartoe. Met pijnprikkers. pijnprikkers. armbeest, pijnprikkeltjes. Ja, links, links wil ik. Prikkers ook ja, echt, hè? Ja, prikkers gewoon. Oké, okay, nou, gewoon zoveel de gekkigheid. Dus 10 minuten voor 9 vanuit het twijfelachtig, grijsachtig zand. Het was zo lekker weer vorige week. Vorige week ben ik even naar het strand gegaan, dat gebeurt niet hoor. Ik loop hier al 20 jaar op zaterdag, maar... Het is de eerste keer dat ik echt op het strand even heb gelegen ook. Oh, lekker. Ja, ja ik heb er echt wel genoten en ik denk dat dat ik volgende week weer ga doen. Maar dat gaat nu niet lukken. Night Owl Daar zou gewoon een begin kunnen zijn van... Roxy music. Dit is apart. Metronomie. Metronomie. Ja, zo heet de band. En ze komen uit het Verenigd Koninkrijk. En ze bestaan al sinds 2011 dus. Nee, ouder zelfs. Ik zit even te kijken. Nee, dat heb ik niet goed geleerd. Nee, uh, 1999. idee zeg. 1999. Er was ooit een artiest er heeft een, er was een plaat over gemaakt, volgens mij. Was dat niet Prince? Ja, Prince! Prince was like everything to me. Oh, God. ja, dat weet ik nou wel. Hang nou maar eens op over Prince. Dat is een heel klein mannetje die uh, wel wat grappige muziek heeft gemaakt. Maar goed, dit was Metronomie en een nieuwe plaat heet Night Owl. En dan kan je ook alleen maar hier horen bij het toepereleefde bedrijf. Dus wij hebben voor negen. Dat doen altijd een greep uit de maffe berichten die, die tot ons komen. Natuurlijk, het grote nieuws ontgaat ons ook niet. Gisteren in Turkije natuurlijk een staatsgreep geweest. Vanaf een uur of half elf tot iets twee uur geloof ik. En toen werd de macht weer teruggegrepen. Want Eigenlijk 10% van de, van de bevolking van uh, Turkije is een beetje tegen Erdogan. Die is voor Gulen. 10% maar. 10% schijnt het dat echt. Dat niet veel. Dat is niet veel, dat werd verteld. En uh, Gulen zit in Amerika en die zouden een staatsgreep hebben ge uh, georganiseerd. noem je dat? Organiseerd. Georganiseerd. Georganiseerd. Georganiseerd. Georkestreerd. dat is het ja. Maar uh, hoeveel procent van Europa ja. zou tegen Erdogan zijn? Dat is tot meer dan 10% volgens Ja, mij. Maar. ik denk toch steeds dat wij geen goed beeld hebben van wat Erdogan nou precies doet. Want ik geloof best wel dat hij echt een dictator is. Maar ja, een dictator kan ook goede dingen doen. Dat zie je niet. Of wat? Heeft hij goed gedaan? Nee, dat is een met de vergelijking. De autobahn is aangelegd. Dat is, dat is één <lacht> dat is de hele... van de weinige dingen die hij ja, goed Ja, oké. Okay. Nou goed, laten we geen vergelijking maken. tussen Erhan en Hitler, want die gaat, slaat helemaal nergens op. Maar goed, op zichzelf ja, uh, ja. Uh, is nu de magie een beetje teruggepakt door Erhan. Wat? Uh, zeg je nou dat Errolan nergens op slaat? Uh, nou, dat wil ik ook weer niet zeggen. Ik wil niet zeggen dat hij nergens op slaat. Dat zou best nog wel kunnen zijn dat hij af en toe nog wel ergens op slaat. Dat, uh, daar zie ik hem nog wel vooruit. Precies. Hij laat wel zijn vuist te zien als je het uh, echt moet. Goed, nog andere dingen? Ja, uh, 24 oktober... Ok, no, zo, 24, 24 oktober? Oktober. oktober. 24 november uh, 1971. D.B. Cooper geeft een uh, stewardess een briefje en fluistert op uh, in haar oor. Juffrouw, u kunt beter het briefje lezen. Ik heb een bom. Hij dreigt oh. uh, het vliegtuig op te blazen. Ja? En als hij geen uh, 180.000 euro en een parachute krijgt... En een nou ja. parachute? Uh, een parachute? Ja, hij wilde een parachute. Okay. Uh, omdat er is niks uh, aan de hand. Er is geen bom of ja, zo. Wel, wel. Uh, ja. Uiteindelijk uh, uh, landt het vliegtuig. Ja? Uh, krijgt hij het geld en de parachute. En uh, vier parachuten zelfs. Ja. Uh, vervolgens stijgt het vliegtuig weer op en is hij eruit gesprongen. Ja. En tot die tijd is de man nog steeds... Ja, ik. En na, na 45 jaar uh, geeft de, de FBI het nu, uh, nu echt op. Yeah. Um, het enige wat van de man is teruggevonden zijn uh, een ticket, zijn vliegticket, uh, zijn stropdas en um, een aantal uh, dollarbiljetten. Ja, die zijn later weer gevonden geloof Die zijn later wel gevonden. Ik, later wel gevonden. Ja, in een, bij een rivier of zoiets uh, zijn die gevonden. Ze hebben, ze hebben het volgens mij wel eens nagespeeld. Ik heb bij Discovery Channel wel eens een documentaire erover gezien. Dat uiteindelijk. Ze hebben het proberen na te spelen in die tijd. Met zoveel geld op je rug. Uit een vliegtuig springen. Eh, dan kom je niet veilig op de grond. Oh. Nee, ja, dat ja, was ook. Uh, de kans dat hij, het, uh, dat hij het overleefd heeft is uh, niet heel groot. Nee. En hij heeft ook nog eens boven een bos is hij eruit gesprongen. Ja. Wat het ook nog een heel stuk moeilijker maakt. Dus uh, ja. Want we spreken we over... Het, welk jaar was het 1971? 1971. 71. Ja, ze konden in tijd geleden... waren de parachutes ook niet zo heel erg goed natuurlijk. Hè. Kon niet iedereen zo met de parachute naar beneden. En, en goed, want hoeveel kilo was dat niet, dat geld bij elkaar? Dat was best wel heel... Hij staat er niet bij. Maar... Dat was wel echt een heel Ja, Hij had toch vier parachutes, begreep ik? Ja, maar goed, of je hem allemaal gebruikt hebt, dat is ook niet helemaal duidelijk. Maar goed, het is een leuk spannend verhaal. Ze hebben in de, ze hebben in de tussentijd 800 verdachten en 20 aanhoudingen <laughs> okay. gehad. Oké. Maar uh, ja... ja. Uh, ja, ze hebben hem ze, ze hebben besloten, als hij überhaupt uh, de sprong overleefd heeft, uh, blijft uh, D.B. Cooper op vrije voet. Ja. Dus een, uh, ik vind de, de, de, de foto die erbij staat... Oeh, uit, uh, man in black zijn dat. Die. Ja, dat zijn meestal van die mannen die aan, aan de deur bellen van, jij hebt niks gezien, hè, vannacht. Je hebt helemaal niks gezien. Kijk in mijn ogen. Die zonnebril ja, af. zo handig, ja. ja zo ziet hij uit, die compositieteken. En het is een heel interessant verhaal. Ik weet het, het is grappig. Dat soort uh, verhalen. En, uh, uh, natuurlijk, oh ja, er is wel pas geleden een vrouw ge uh, geweest die heeft gemeld... dat haar man bekend zou hebben op haar sterfbed dat hij Daisy Cooper was. Dat schijnt wel weer te zijn geweest. Maar hij is dus overleden dan? Hey, dat, dan schijnt het wel overleden te zijn dat hij dood is. Maar goed, dat... Uh, goed, Brood, Broodje Apens of uh, echt? Ik weet het niet. Goed, laatste plaatje voor... Ja, Jolande zit maar aan te kijken zo van... Nou ja, ja dus er lichtjes zijn aan als niemand thuis. Ik heb zo van nou, interessant. Dat In verder. Interessant. Oké, okay, ja, dat zijn we echt mannen dingen dan of zo. Ja, ik dus denk, dit is het echt wel, denk het wel. Wat voor films kijk jij dan? Ja. Want dit, dit, zijn, dit, dit, zijn, dit, zijn, dit zijn scenario's voor mooie films. Echt, ja, oké. Okay, maar die, die film moet dan wel gemaakt worden. Maar ik vind al, nee, al de achtervolging en moet, toestanden... Dat, dat moet, het me ik ga onder, uh, Tijdens de achtervolging ga ik vaak koffie zetten. Echt waar? Ze duren zo lang. Ik vind ze echt... Ja? Ze duren zo lang. Jij, oh, jij ja, bent, bent zo'n ja, zo type die dan... Die dan, dan heb je zo'n vet goede vechtfilm uh, yeah. en zo. En dan ga jij die kijken met je man. En dan is het... Uh, o, oh, ja? Oh ja, nou, nu wordt het leuk. Nu is het romantiek. En dan zit, zit je man ernaast van... Uh, waarom waar heb je dit die in vredesnaam in die film gedaan? Nou, de dan. Jij, wacht weer, jij wacht weer, weer op de dialoog. Ja. Dat dus je denkt, ja. oh, ga, dus hier ging denk, het nou over. Hou eens op met praten, jezus. Yes. Ja, je denkt: doe eens wat actie? Echt, ja, ja, ik okay. moet zeggen, ik heb een vrouw die ook wel voor actiefilms zit, dan haak ik zelf zelf zelf. ik denk, Nou, dit vind ik echt te gek hoor. dit. Vooral, weet je wel, echt heel zeven. Meer voor mannen! Ja. Ik, denk, nou, weet je hoor, ik voel me nou in één keer geen man meer. Ben ah. ik dan een mietje of zo? Als ik, nee, ik zit hier naar te kijken. Dan vind ik ga uh, ja. wel over de kop, joh. Kill Bill of zo, weet je wel. kan ze helemaal niet vast blijven zitten. Heel beeld. Kom op, doe ze even normaal. Maar, goed. maar in beeld? Of, uh... Ja, van beeld zeg ik dat. Laten we van beeld. Dat lijkt me leuk. Maar goed, het is uh, bijna negen uur straks negen het overzicht... wat er allemaal gebeurde door de jaar. Ik spreek je zo. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws.